Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er raakte afgelopen week een stuk meer mensen besmet door een bezoek aan familie of vrienden, zegt het RIVM. Of de kerst iets met het aantal besmettingen door familiebezoekjes te maken heeft, dat weten ze nog niet. Sowieso gaat het niet echt lekker met de cijfers. Het aantal besmettingen daalde nog wel, maar lang niet genoeg. Je verslaggever Gerry Eikhoff. Gisteren bijvoorbeeld zijn ruim 6400 nieuwe besmettingen geconstateerd. Wel nu volgens de norm hadden we opgelucht adem kunnen halen wanneer dat er ongeveer 1200 waren geweest. En dat geeft dus wel aan dat dat moment van opluchting dat, dat echt nog heel ver weg ligt. Het RIVM en ook premier Rutte denken daarom dat de maatregelen niet snel versoepeld kunnen worden. Voor een abortuskliniek in Haarlem zijn toch demonstraties mogelijk... zegt de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Eerder leek het erop dat er een zone zou komen waar demonstreren verboden is. In plaats daarvan komen er toch vier vakken waar ze mogen staan. Politieke partijen in Haarlem zijn fel tegen, net als de kliniek zelf. Een ex-penningmeester van een kerk in Den Haag moet vier maanden de cel in... omdat hij zeven ton achterover drukte. Het geld was eigenlijk bedoeld voor armen uit de kerk... De man spendeerde het samen met zijn vrouw en luxe etentjes en hotelovernachtingen. Hij heeft inmiddels een deel terugbetaald. In het Brabantse schijndoel moeten ze het voorlopig even zonder Poolse supermarkt doen. Er waren plannen voor zo'n supermarkt, maar de burgemeester ziet het toch niet zitten. Heeft te maken met de explosies bij meerdere Poolse supermarkten in Nederland. Deze buurtbewoners zijn opgelucht. Het is best wel beangstigend. en ja, Iedereen vraagt zich natuurlijk af. Ja, wat speelt er eigenlijk? Ja, nou komt zo'n uh, Poolse zaak hier. En uh, hoe zit de omgeving? En krijgen we ook geen aanslagen in Schijndel. Die explosies vind ik natuurlijk minder. Ik denk dat het allemaal wel mee zou vallen hier. Hè? Heel, heel nuchter. Maar als het zou gebeuren, nou, dat is altijd schokkend. Het pand waar de supermarkt zou komen blijft in ieder geval tot mei leeg staan. En daarna kijkt de gemeente of de winkel er alsnog kan komen. Het weer dan nog vanavond en vannacht bewolkt en droogt. Komt af naar net boven nul. Morgen in de loop van de dag kans op natte sneeuw in Limburg en in het oosten. In de rest van het land regen en zo'n 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Afritzaandijk en Purmerend Zuid. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 bij tweede uur van CFM Jazz. En dit waren de resterende klanken, die had je nog voor met goed... van uh, Tommy, uh, Bobby Hudson, de bekende vibrafonist. En dat was het nummertje 'Nou' van de CD-LP 'Nou' Een uh, LP 1970. Uh, speelde hele bekende jongens op mee. Ik zit even te kijken wie er allemaal meedeed eigenlijk hier. Bobby Hudson, vibrafoon, Harold Land... Uh, Tenorzaks Kenny Barron piano. Of Stanley Cromwell piano. Nou, Joe Chambers um, op de drums. Heel veel bekende mensen die daaraan meededen. Uh, een hele een mooie CD, eigenlijk. Begin van een tijdperk ook. Dat de, de, de Black Movement beweging eigenlijk opkwam. Um, Dan kom ik bij Tina May en Tonico. Tina May, zangeres Tonico, die is een bekende. Eens even kijken wat. En, een bekende. Uh, de saxofonist. En uh, die hebben een, een, een cd gemaakt. Jazz Picant. Uh, 1998. A tu vois ma mère. CD of uh, uh, Jess Pican En die komt uit 2000. En op de bas moet ik even kijken... want dat vond ik ook al aardig klinken. Vince Clark deed de, deed de bas. Uh, nee, Vince Clark deed de drum, sorry. En Julie Walkerton deed de bas. Uh, ik had al gezegd, ik doe wat trombonisten... en ik kom ik uit bij Woody Herman... The, the, the Meaning of the Blues... Dat is een aardige uh, nummer. En dat staat op een CD-LP Giant Steps uit 1973. Maar daar zit een heel mooi nummer van een trombonist in. En die trombonist die heet Jim Pugh. En dat is een vooraanstaande trombonist, componist, ook een docent. En, uh, ja, die man die speelt ook eigenlijk heel mooi. Luister naar Jim Pugh. Ja, mooie klanken van uh, Jim Pugh. En die bouwde zijn carrière op door te toeren met de Woody Herman Band en Chick Corea. En werkte als freelance sessie Kutzen naar New York zijn is te horen. Op uh, opnames variërend van Jojo Ma, Tony Bennett tot soundtracks en van films en musical albums op Broadway. Prachtige uh, trombonespeler. En uh, dan kom ik bij een dame terecht, die, uh, uh, waar is, wordt wel van gezegd dat zij uh, de, uh, zelfs een exemplaar van de New York Telegraph zou kunnen zingen... en het als poëzie zou kunnen laten klinken. Ze heeft zo'n stem. Uh, geef haar een lied met inhoud en ze behoort tot de mooiste levende wezens. Nou, dan hebben we het natuurlijk over Joni Mitchell. En dat is een prachtig uh, nummer van haar. Als ik het zo zie, Even kijken waar ik het heb staan. Joni Mitchell, ik dacht dat ik het meegenomen had... Johnny Mitchell. Ik ga nou niet zeggen dat ik het niet heb. Oh ja, ik heb hem gevonden. Deze. Heel bekend geworden in de uitvoering van uh, een andere band. Uh, en dat was, uh, uh, ja, dat, die, die uitvoering is bekender. En, uh, uh, Crosby Stilson en Nes en Young. En dan hebben we het over Woodstock. Komt die? Woodstock. Komt van een prachtige CD. Ladies of the Canyon. Thank you. En dit prachtige nummer voetstok kwam van een cd-lp Ladies of the Canyons. Een lp uit 1970 en werd gezongen door de Joni Mitchell. Het volgende nummer dat is de Wedding Bell Blues. En dat wordt gespeeld door Stanley Turntine. Ik draai het niet helemaal, omdat het de een introductie is naar een, de zangeres Laura Nieri. Misschien heb je ze al herkend. Wedding Bell Blues. Een, een nummer gespeeld, door, ooit gemaakt door een, een, een singer-songwriter. Haar naam is Laura Nero. En eigenlijk is die naam helemaal niet zo bekend. Want uh, ik had eigenlijk nog niet van haar gehoord tot ik van de week tegen haar aanliep. Althans uh, figuurlijk gesproken. Want ze is helemaal niet oud geworden. Het is een singer-songwriter uit de 60, 70 jaren. Die uh, eigenlijk van het kaliber van Joni Mitchell, Carole King is. En die eigenlijk totaal vergeten is. Maar bepaalde nummers die ze gemaakt heeft, die kent iedereen. Onder andere de Wedding Bell Blues. Hier in de uitvoering van Stanley Turrentine. Maar je hebt ook and When I Die van Blood, Sweat and Tears. Een bekende jazz-rock formatie uit de 70 jaren. En When I Die was een heel bekend nummer. Maar deze dame. Heeft hele mooie dingen gemaakt. Er is bijvoorbeeld een clip op YouTube van vier minuten... waarin uh, ze een speciale uitvoering geeft van haar nummer Broken Rainbow. En dat was er eerder van de Earth Day in 1990. En daarin zit ze achter een toetsenbord... in een roze jurk, lang donker haar, uh, rond haar bleke gezicht... En ja, dat is een fenomenale opname. Het is een bijzondere setting. Het is, het heeft, de geluidskwaliteit is abominabel, dat staat er ook bij. Maar omdat het zo bijzonder is, willen ze het toch laten zien. En deze dame die deed niks aan promotie van haar werk. Ze is ook een tijdje ertussen uitgegaan. Ze trouwde met volgens mij een timmerman en ging op het platteland wonen. Maar dat bleek ook geen succes te zijn. Maar volgens mij is ze niet oud geworden. En toen ze terugkwam, is ze nog misschien één of twee... De CDs gemaakt. Toch wil ik iets van haar laten horen. Totaal niet zo bekend, maar echt een fantastische zangeres. En dit is nummer Rain, Broken Rainbow, wat ze in dat clipje zingt. Maar dit is de studioopname. Klinkt wel even beter. Mauda Niro is een buitengewoon interessante persoonlijkheid. De traditionele route van uh, getalenteerde zingende sterren is om steeds verder verwijderd te raken van het normale leven. Om een wereld van penthouses, privéclubs te kiezen. Nou, dat deed zij totaal niet. Zij ging terug naar een leven dat herinnerde aan haar jonge jaren toen ze graag op straathoeken zong. En muziek de wereld indrong. Uh, ja, het is een hele bijzondere dame geweest. Ik zou, uh, ja, je moet maar eens wat filmpjes bekijken op YouTube of nakijken. Ze heeft prachtige cd's gemaakt, totaal niet bekend. Lauda en Niro, maar zeer, zeer, zeer de moeite waard. En dat het wat de moeite waard is, ja, wat ook zo bijzonder is... dat ze nooit aantrad in talkshows of haar muziek wilde promoten. Wel bijzonder. Maar ja, dan ben je ook nog niet zo bekend natuurlijk. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Eh, ik had gezegd, we draaien trom uh, trombonespelers. En dat geldt ook voor de volgende dame. Dat is Natalie Cresman En uh, die is een, uh, heeft een mooie cd gemaakt met, uh, samen met Ian Fakini. En dat is volgens mij een gitarist. En dat uh, moet je echt maar eens luisteren, want dat is echt heel mooi geworden. Uh, de, de cd heet Telling Day, Race of Summer. En de CDK 2019. En deze dame kan ook wel uh, spelen. Dat is echt uh, grote klasse. Uh, zij speelt uh, Natalie Crossman op de Trombone. En uh, ja, ze, ze komt uit New York. Uh, luister maar eens hoe dit klinkt. Komt het? moest het even opzoeken. <middels> No. Oh. En het komt allemaal van de prachtige cd Setting Race of Summer, CD 2019. Het is een, ja, een beetje een prachtig en sensueel album en uh, ze zingen zowel in het Engels als en in het Portugees. En uh, ja, ze combineert haar trombone prachtig met het mooie gitaarspel van Fakini. Een van mijn fa favoriete cd's van de, de laatste tijd moet ik zeggen. Natalie Cressman. onthoud die naam. En ja, zoek wat meer van haar op. Uh, ja, in de, uh, we hebben natuurlijk overal gezien dat er weer vuurtjes waren. En uh, daar kom ik terecht bij een nummertje van uh, Yusuf Latif. Uh, Warm Fire uh, van een cd 1984. Het betreft echt een opname uit 1964. Ik zal eens kijken wie daar op meespelen. Yusuf Latif, uh, uh, die uh, hanteert saxofoon. Uh, en uh, Mike Nock, piano, Ricky Workman uh, op de double bass. En James Black op de drums. Warm fire, daar hebben we eigenlijk gezien de temperaturen van de laatste tijd best wel weer behoefte aan. Uh, LP was dat, uh, 1984, uh, Yusef Latief. Uh, Warm Fire. Ja. Mooi. Uh, Oostenrijk, daar komt ook wel is Jess vandaan, onder andere Simone Kopmaier, een zangeres Groeit op in Oostenrijk en uh, uh, heeft gestudeerd aan de Universiteit voor Muziek en, uh, in Graas bij Mark Murphy, die kennen we wel natuurlijk. En ze heeft een naam gemaakt als Saunders En in, ze heeft een cd gemaakt, Taking a Chance of Love, 2007. En daarop speelde, eens even kijken mee, uh, Simone Kopmaier. Die zong natuurlijk, John DiMartino op de piano... Houston Person op de tenorsax, uh, uh, uh, George Barras op de bas... Tim Horner op de drums en Dick Oates. Verschillende instrumenten. Uh, en dat is een, een nummertje, eens even kijken van Simone Kopmaier, waar ik die heb neergezet. Simone Kopmaier, hier heb ik haar. Kom ze Why do I don't Iets fout. Simone de Kopmer ik kon er net geen eind aan maken. Uh, nou, dan kom ik terecht bij een zagereinige, excentrieke figuur die iedereen wel kent en die zoveel CD's gemaakt heeft per jaar, soms wel twee à drie. En zijn naam is Sven Morrison en die heeft een, een een poosje geleden alweer Duets uh, uitgebracht. Reworking the Catalog. Daar heeft hij nummers van hemzelf, uh, heeft hij die samengezongen met bekende figuren. Uh, ja, Tony Bennett heeft er ook zo'n serie gemaakt, dacht ik. Uh, maar Van Morrison, dit vond ik heel leuk. Ik zat even te dubbel. Ga ik draaien. Chris Farlow en uh, Van Morrison, maar ik heb gekozen voor George Benson. Chris Farlow was Colosseum. Nou, George Benson kennen we allemaal uit de jazz natuurlijk. En een heel mooi nummer. En uh, luister naar de inbreng van George Benson higher than the world height number we can't het need nummertje van uh, Van Morrison en George Benson. Dan kom ik weer aan het laatste nummer van de, dit programma toe. En dat is een, een nummer van de Peter Leitsch. De, een bekende gitarist. En het is eigenlijk een, een wonder dat hij nog deze nieuwe cd gemaakt heeft. Het is volgens mij de eerste cd van 2021. De Peter Lights New Live Orchestra. Peter Leitsch leed aan kanker. Gediagnosticeerd op stadium 4. Stond voor de keuze om de handdoek in de ring te gooien of een kankerbehandeling te ondergaan. En hij heeft het, uh, het, het laatste gedaan. En hij is uh, gestopt met spelen, maar is wel gaan componeren en arrangeur en dirigent geworden. En onlangs heeft hij een, uh, een uh, prachtig cd uitgebracht, de Peter Lights New Live Orchestra. En het nummer Moed voor Max. Volgens mij was Max zijn uh, uh, zierug, zijn, uh, uh, zijn, zijn oncologisch chirurg, volgens mij. Daar komt die. De Peter Lights Orchestra. Moed voor Max. Moet hem even opstarten. Ik wens jullie een hele fijne zondag. Maak er een mooie dag van. Maak er een mooi jaar van. En uh, geniet een beetje. En wie weet komt er een tijd dat we de coronamaatregel achter ons kunnen laten. Komt die? Tot een volgende keer. zeggen bedankt voor het luisteren. en uh, Ik hoop dat je het leuk vond. Er zaten verschillende uh, dingen in. En trombone, uh, spelers, uh, Wat nieuwjaarsmuziek. Wat kerstmuziek nog. En uh, ja, gewoon prettige klanken om te luisteren. En vergeet niet Laura Niro te beluisteren. See you next time. Maak er een mooie dag van. Tot ziens.